Bob van Tol en Pascal Dubois. Regie, Ab van Eyck. De Kinderen van het Licht, deel 6. slaapkamer keek Margaret fel naar de regen die gestaag en eentonig neerdaalde. Het zou dagen, weken kunnen blijven regenen. Ze voelde zich overmand door een gevoel van leegheid en lusteloosheid. Was het de gedachte dat het drie maanden zou duren eer Thomas terugkwam? Nee. Ze kon het zichzelf niet goed bekennen. Het was George Fox. Ze had voorzien dat het leven zonder hem saai zou lijken. Ze had niet voorzien dat het haar zo zwaar zou vallen. Het leek nu alsof zijn aanwezigheid haar zintuigen verscherpt had, haar levensvreugde verhoogd. Nooit had een zomer uitbundiger geleken. Nu hij weg was, voelde ze zich opgesloten, een gevangene. De gedachte dat hij misschien nooit meer terug zou komen, bracht haar in paniek. Het kon niet waar zijn. Ze zou... Vrienden. Vrienden, ik heb jullie hier geroepen... omdat we een brief aan George Fox gaan schrijven. We moeten hem overhalen terug te komen. Oh ja, mevrouw. Eh, ik bedoel Margaret. Oh ja, Margaret. Op toe. Laat hem alsjeblieft terugkomen. Het gaat niet om hem persoonlijk. Hij is nodig omdat wij nog niet standvastig in het geloof zijn. Wij hebben zijn leiding nog nodig. Zodra hij ons eenmaal in belachtige kinderen van het licht heeft veranderd, kan hij doen en laten wat hij wil. Nu, als iemand van jullie iets voor te stellen heeft, dan zal ik dat graag aan deze brief toevoegen. Ik zou hem dit willen schrijven. Onze geliefde vader in de Heer, of schoon tienduizend leermeesters in Christus hebben, bezitten we slechts één vader, want jij hebt ons door het evangelie tot leven gewekt. Eeuwig gelooft zij onze Heer. Wij, je kinderen, vergaderd in honger naar de geest, dorsten naar jou. En laten het recht gelden dat we op je hebben. Ons enige verlangen is jou weer te zien. Zodat we gelaafd en gesterkt mogen worden tot een voller leven. Wij willen je geest er binnen in ons voelen. O George, vader van eeuwige gelukzaligheid. Zie zo. Ik zal zelf als eerste ondertekenen. Ja. Woodhouse? Ja, mevrouw. Wil jij hier ondertekenen? Zeker, mevrouw. En dan uh, Anne en Henderson en de rest van het personeel. Wie niet kan schrijven, mag een kruisje zetten. Paulie, Ja. Rose. Ik, ik wil graag de dat de, de kinderen in. elk er een kort postscript erbij schrijven. Ja. Waar is Charles trouwens? De jongen Charles... Heeft... Charles is net weggelopen. Zal ik hem voor u? Nee, nee, nee, nee, nee. Het is wel goed. Laat maar. Oh, Woodhouse. Zorg ervoor dat de brief vanavond met de koets meegaat. En, en betaal de kosten vooruit. George zou wel eens tijdelijk zonder middelen kunnen zijn. Jawel, mevrouw. Zo. Ik ben blij dat we dit gedaan hebben. George zal nu wel zo gauw mogelijk bij ons terugkomen. Denken jullie ook niet? Ja, dat is en? En, waar ga je naartoe? Ik ga even op bezoek bij Bonnie Baker, mevrouw. Wat heb jij met Bonnie Baker te maken? Ik leer hem lezen en schrijven, nu hij in bed moet blijven. Hij heeft niets anders te doen. Dat is erg menslievend, En. Maar nu niet. Eerst moeten de winterkleren van de kinderen tevoorschijn worden gehaald en gelucht worden. En wat Bonnie Baker betreft, ik zal wel zorgen dat hij wat lekkers krijgt. En ik haal boven wel een prentenboek voor hem. God, George. Help me, help me. Wel, vriend John, wij moesten nog maar eens praten, vind je niet? Morgen ga ik weg nee, ik voor een lange sleutel. reis, dus ik dacht. De sleutel. Wat? Mijn beste man, je moet gek zijn. Is dat mijn beloning, dat ik als christen in je ramp moet... Lek de... ah, Laat ja, me los! Laat me los! Bent u gewond, heer? Nee, het valt mee. En u? Niks aan de hand? Wat doen we met hem? Volgens de wet kan ik nu opdracht geven, John... om je terecht te stellen wegens geweldpleging en uitbraak. Maar gezien al de inlichtingen die je mij ondertussen hebt gegeven... Zal ik genade voor recht laten gelden? Schout, omdat hij mij met zijn rechterhand nee. heeft geslagen, hak die hand bij de pols af. Nee! Ja. Nee! Genade. genade! Genade! De postbode? De postbode? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat nee. kan hem, Margaret. Nog niet. Hij komt dichterbij. Hij komt hierheen. Vooruit. Voordat iemand anders die brief... Goedemorgen, mevrouw Veld. Ik heb een brief voor u uit Yorkshire. Dank je zeer, Floris. Woodhouse, betaal onze vriend wat hem toekomt. Zeker, mevrouw. Zuster in de waarheid van God Mijn innige groeten in liefde en in de waarheid Aan jou en alle anderen van je familie De Heer openbaart ons hier in Yorkshire Opnieuw zijn liefde en zijn kracht Ik kan nog niets zeggen over mijn terugkeer Je liefhebbende vriend GF Ik kan nog niets zeggen over mijn terugkeer Hij komt niet Nee. De heer openbaart ons hier in Yorkshire opnieuw zijn liefde en kracht. Dat is een mooie manier om te zeggen, ik ben weer bezig een kerk ondersteboven te boven te keren. Een dominee te sarren, mensen ongelukkig te maken. Vrouw... En zal ik het En naad. En Ja, Mep, ik ga je gang. En naad. postbode zo even. Was het een brief van George, mevrouw? Een brief, um, ja. Ja, een brief van meneer Fox. Ik vraag me af of hij het al weet. Van John McHair. John McHair? Wist u dat niet? Rechter Sorry heeft hem zijn hand laten afhakken. Zijn rechter. Wat zeg je? Rechter Sorry heeft John McHair's hand laten afhakken. Hoe weet je dat? De schout heeft het vanmorgen aan Will Hartford verteld. Bij de smid. Maar hoe in godsnaam? Ik geloof dat hij probeerde te ontsnappen. De arme drommel. Mabby zegt tegen Thomas Woodhouse dat hij meteen hier moet komen. Ja, mevrouw. Woodhouse! Oh, kan niemand. Oh, wat monsterlijk om zoiets te doen. Oh, die arme man. Thomas, is dat waar van John McHair? Ik ben bang van wel, mevrouw. Hoe is het met hem? Heb jij enig idee? Nee. Ik weet alleen wat ze hem hebben aangedaan. Zeg tegen Will Hartford... Twee voor te rijden. Vraag Henderson de pot rode pruimen uit de kelder te halen die ik een poosje geleden gekocht heb. En laat Anne trailer weten dat ze klaar moet staan om met mij mee te gaan. Ik ga naar de gevangenis. Gevangenis? Nee, Margaret Fell, daar komt niet van in. Als je wilt dat John McCay die pruimen krijgt, zal ik ze wel brengen. Jij kan onmogelijk gaan. Waarom niet? De gevangenis is geen plaats voor een vrouw. Zelfs niet als ze daar uit liefdadigheid naartoe zou gaan. Liefdadigheid? Een man die bij onze samenkomst is geweest. Die het been van onze Bonnie Baker heeft gezet. Als ik dan naar hem toe ga. Nadat hij opzettelijk verminkt, is, is, is dat dan liefdadigheid. Margaret, ik sta erop. Je mag er zelf niet naartoe gaan. Geen enkele vrouw mag dat. Je zou trouwens niet eens bij hem worden toegelaten. Nou goed. Goed, ik zal mijn brief laten brengen. Een man zullen ze toch zeker wel toelaten, hè? Of een jongen. Harry Martin bijvoorbeeld. Als je van plan bent hem een brief te sturen, zal iemand hem die moeten voorlezen. Harry Martin kan niet lezen. Goed, laat Bonnie Baker dan gaan. Hij kan de brief over een paar minuten bij me komen halen. In orde, Margaret. Direct nadat Thomas Woodhouse was weggegaan, zette Margaret zich aan het schrijven. Haar pen vloog over het papier. Ze liet al haar ellende, eenzaamheid en wanhoop de vrije loop. Ze schreef aan de ongeletterde stroper zoals ze aan een zuster geschreven zou hebben. Pas toen ze de brief af had, drong het tot haar door dat John McHair er geen touw aan vast zou kunnen knopen. Hij zat niet in de gevangenis omdat hij een Kweker was, maar een stroper. Hij betreurde niet het verlies van George Fox, maar van een hand. Terwijl ze zat te twijfelen, werd ze zich ervan bewust dat ze niet alleen was. En... Geef dit aan Bonnie Baker en zeg hem dat hij John McHair deze brief persoonlijk de hand moet stellen. Kaarsen moet hij ook hebben. Het zal wat donker zijn in die kerken. En koud. Wacht even, een, een paar wanden. In de kast. Kijk eens hier. Ach ja. Ach, die arme stakker heeft nu maar één wand nodig. Iets anders dan nog een... Uh, uh, wat kunnen we nog meer geven? Bedenk eens iets... En Trailer keek haar met een glimlach aan. Margaret kon niet uitmaken wat het meisje van haar dacht. Het liet haar koud. Ze moest een huishouden besturen, haar kinderen opvoeden... iets doen voor de arme stroper. Ook al had George al haar levensvreugde, haar hoop... zelfs haar God meegenomen op zijn vlucht. Hier, Bonnie Baker. Lees dit eens. Hardop. Wat is dat? Lees het voor, luid en duidelijk. Ja, maar wat is het? Een brief van mevrouw aan John McHair in de gevangenis. Hij kan niet lezen, jij zal die brief moeten voorlezen. Vooruit, laat maar horen. Ja, maar Anne, ik kan dat hele eind toch niet gaan lopen? Je hoeft toch ook niet te lopen? Je wordt er met een tweespan naartoe gebracht. En ik ga met je mee om ervoor te zorgen dat je niet op je snoep valt. Lees. Ze staan beneden om je te springen. Beminde en liefhebbende broeder in de waarheid van God. Mijn tederste liefde gaat uit naar je in... Rampspoed. Wat is dat? Doet er niet toe. Rampspoed. Rampspoed. Ramp, rampspoed. Wat je het meest pijn doet. Holly! wat werk je nou? Wat doe jij hier? Heb je het soms tegen mij? Schiet op, jongen, ik sta op jou te wachten. Hij is pas klaar om te gaan zodra ik me ervan heb overtuigd dat hij zijn opdracht kan uitvoeren. Neem me niet kwalijk, mevrouw. Vergeef me dat ik kom storen, mevrouw. Zorg ervoor dat ze gulpdicht zit, mevrouw. Er eruit, vuilbek. Goed, mevrouw, ik zal de huismeester vertellen dat zijn edele Bonifacius beker nog niet gekleed is. Ja, doe dat en verzuip jezelf dan. Laat maar een. Bruutsmerige bruut. Help me maar even. Ik geef me mijn broek maar. Gaat het? Met je been? Ik geloof dat... Ah. Ja, voorzichtig nou, Bonnie. Als het pijn doet, zeg het dan eerlijk. Ik ga liever alleen dan dat ik ze jou op deze manier laat misbruiken. Godsdienst noemen ze dat. Ja, stil, en, Het gaat wel. Ik leuk wel een beetje op je. Terwijl hij het smalle trapje afging, waakte Anne over hem als een kloek hen. Buiten, voor de stallen, stond de tweespan klaar. En hielp hem het treetje op en klauterde naast hem naar binnen... Toen plotseling Thomas Woodhouse opdook. En, wat ben jij van plan? Ik ga met hem mee. Eruit? Meneer Woodhouse, ik ben gouvernante in dit huis. Geen dienstmeid. Je hebt niks over mij te vertellen. Jawel, dat heb ik wel. Eruit! Ik wil niet dat er ook maar één vrouw in dit huis naar de gevangenis gaat. Ik kan me niet schelen wie het is. Ik neem geen orders van jou aan. Ik heb mevrouw Fuil niet laten gaan en ik ben niet van plan om jou je. Eruit zeg ik! Bonnie, weet je zeker dat we? Kom op, geen nog... je verder. Hartford, zorg dat die oor niet zo verkomt. Hele, John. John, ik heer. Word wakker, man. Er is bezoek voor je. Heer. Waaruit, man? Draai eens om. Er is iemand voor je van Swartsmore Hall. Is er wat, jongen? Het ja, stank, meneer. Het stinkt hier zo vlees. Ja, kies op elkaar, ventje. Kom, laten we die doos van bij hem neerzetten en dan kan hij hem openmaken wanneer het hem zindt. Hij is blijkbaar niet van plan te heren voor jou wakker te worden. Ja, maar ik moet iets voorlezen, meneer. Een brief. Een brief? Van wie? Van mevrouw Vel, meneer. Hé! Hey, overheidsmerige, volle zak! Voorname dame heeft de moeite genomen jou een brief te schrijven... en nee, jij bent nog te beroerd om wakker te worden. Vrijheid! O, vrijheid. Oh, oh nee. Ja, het ziet er niet vrij uit, hè? Nou, doe maar. Waar is je brief? Ik heb niet de hele dag de tijd. Ja, jawel, meneer, ja. Beminde en liefhebbende broeder in de waarheid van God. Mijn tederste liefde gaat uit in je vrede rampspoed... Wat je het meeste pijn doet. Je liefhebbende vriendin Margaret Veld. Was het zo goed, meneer? Hè? Eh? Wat zei je? Oh, ja, ja, uitstekend. Nou, laten we de doos hier staan, dan moet je hem openmaken. Nou, er zitten briefjes bij de cadeautjes. En en die moet ik ook voorlezen. Hm, nou, vooruit. Laat maar eens zien. Uh, hier, een briefje. Lees voor. Dit is een verschoning ondergoed voor je, beste vriend. Geef... Bonnie, je vuile goed mee, zodat we het voor je kunnen wassen. We zullen je iedere week van schoon ondergoed voorzien. Ondergoed? Van stroper? Iedere week een verschoning? Ja, dat heeft mevrouw gezegd, meneer. Oh, ja. En wat verder? Kaarsen. Nee, neem die maar weer mee. Dat mag je niet hebben in de gevangenis. En wat hebben we hier? Een bosje gedroogde hei? ...mogen de geur van dit bosje je herinneren aan je geliefde heide... ...en aan de dag waarop je er weer in vrijheid kunt ronddwalen. Geef hier. Hier. Ja, vooruit. Wat hebben we nog meer? Pak maar open, jongen. Nou, dat is me nogal wat. Heb je nog een boodschap voor de dame, McHair? Duif. Zeg haar dat ze de duif is. De duif? Gek is lastig. Kom jongen, we gaan weer. De brief. Geef me de brief. Je kan hem niet eens lezen, man. Mijn brief. Geef me mijn brief. Ah, doe dan maar. En die kaarsen dan ook maar. Dan kan de suffer tenminste wat zien. Henrietta Best wist niet wat haar ertoe bewoog, opnieuw bij Margaret Fell op bezoek te gaan. Maar zodra de gedachte haar inviel, besloot ze ernaar te handelen. Ze twijfelde er niet aan, dat Margaret Vuil nu besefte, dat zij verliefd op Fox was geworden. Een vrouw kon zich over haar gevoelend voor een man slechts iets wijs maken, zolang hij in de buurt was. Zodra hij weg was, liet ze alles schijn varen. En geen wonder, want op dat moment brak haar hart en begon de hopeloze hunkering naar zijn aanwezigheid, tot ze ten slotte aan niets anders meer kon denken. Er was voor deze kwelling geen troost, geen geneesmiddel. De tijd was de enige remedie. De arme vrouw zou dolblij zijn als ze tegen iemand schouder kon uithuilen en een kans kreeg om zich eindelijk te laten gaan. Het verraste Henrietta dan ook toen ze ontdekte dat het huis Swarthmore een bijenkorf van arbeidzaamheid was. En de vrouw des huizes, in plaats van gebukt te gaan onder ellende, druk bezig was met voorbereidingen voor wat een voortijdig Sinterklaasfeest leek. Lange tafels in de vestibule lagen vol snuisterijen die stuk voor stuk werden ingepakt. Iedere bediende, zo leek het, deed met de familie mee aan de koortsachtige bedrijvigheid. In plaats van mistroostigheid heerste er een stemming van vreugde en geestdrift. En voordat ze wist wat er gebeurde, zat ze samen met de anderen surprises en pakjes te maken. Iemand vertelde haar dat het allemaal voor gevangenen bestemd was en dat... Uh, ja... Kaleidoscoop. Even zien. Ja, voor Herbert Michael John. Ik wist niet dat er ook kinderen bij waren. Kinderen? Ja, bij de gevangenen. Nee, nee, nee. Deze kaleidoscoop is niet voor een kind. Nee, Herbert Michael John. Goeie hemel. Hij is professor in de astronomie in Oxford. En daarom heb ik het juist voor hem uitgekozen. U ziet er moe uit. Doet u niet te veel? Oh, nee, nee, nee. Ik voel me alleen een beetje onpasselijk, dat is het. Zullen we even in mijn zitkamer gaan zitten? Ik heb u nog niet gevraagd waaraan ik het genoegen van uw bezoek te danken heb. Ik, u, u moet me vast heel onhoffelijk vinden. Helemaal niet. Zullen we maar meteen gaan? Ja, een, een ogenblikje, ik moet even mijn dochter helpen. Ja, ik ben zo terug. Oh, wilt u dan wel dit briefje voor de professor erbij doen? Ja. Ja, dat is goed. Beste vriend Herbert... We dachten dat dit stukje speelgoed je misschien de gelegenheid zou kunnen geven... ...je medegevangenen of zelfs je bewaker enkele principes van je wetenschappelijk werk uit te leggen... ...voor zover het de lichtbreking en de kleuren van het spectrum betreft. Wellicht is dit een geschikte manier voor je om een gesprek te beginnen over het innerlijk licht... ...en over de vreugde van het ontdekken van het goddelijke in ieder van ons... Laat ons weten, beste vriend, of je bijzondere wensen mocht hebben. We zullen er, als we maar enigszins kunnen, aan tegemoet komen. Wees verzekerd, beste John, van ons... Beste John? Ach, ze heeft ze vergist. Het veranderen kan je uit. Beste Herbert. Ziezo. Wees verzekerd, beste Herbert, van onze liefdevolle gedachten... ...en voortdurende gebeden voor jou... ...die onze last met zoveel moed en kracht torst. Je vriendin Margaret Fell... kluitvergadering vergadering voor hulp aan gevangenen. Zo. Z zullen we naar mijn zitkamer gaan? Ja, ja, goed. En hoeveel gevangenen stuurt u pakjes, mevrouw Fell? Zestig, zo ongeveer. Maar we hebben de lijst uit de Midlands nog niet ontvangen... Heeft u trek in een kopje thee? Ik zal wat verse nee, zwarte nee, nee, thee laten halen. Nee? nee, nee, dank u wel. Bent u van plan al uw geloofsgenoten in de gevangenis geschenken te sturen? Ja, het is de bedoeling iedere maand een pakje te sturen. En ik ben voornemens iedere week een brief te schrijven. 60 brieven per week? En dan nog al die pakjes? Ach ja. Waarom, lieve Margaret? Pardon. Waarom doet u dat allemaal? Ik heb toevallig ontdekt hoeveel het voor een gevangene betekent als iemand van de buitenwereld zich van zijn bestaan bewust is. U zult het misschien niet geloven, maar u was het die me tot dit besluit bracht. Die avond toen we al die gewonde mensen hier hadden, toen zei u iets dat mis bijgebleven. En wat zei ik dan? Vergeef me dat ik erover begin. Maar u zei tegen me, hij verricht wonderen, maar wat voor zin hebben ze... Ik, ik was toen geschokt, maar ik heb vanaf dat moment ontdekt dat u gelijk had. Zijn hele werk zou zinloos zijn, tenzij iemand anders, de mensen die hij bekeert, een besef van saamhorigheid geeft. Van, van bestendigheid. Ik probeer de gevangenen ervan te overtuigen dat hij meende wat hij zei toen hij het had over... over zijn liefde voor hen. Ja. Ja, dat is het wat ze boven alles nodig hebben. Liefde. Arme mensen. Wegzinkend in eenzaamheid. Twijfel. Wanhoop. Ja, ik. Ik ben vastbesloten dat niet te laten gebeuren. En ik kan dat doen omdat ik een vrouw ben. Zou u het niet wat kalmer aandoen? Voor iemand die zwanger is, doet u veel te veel? Ja, waarom? Ja, het kan een verbeelding van me zijn. Ach, nee. Oh, ja, natuurlijk. Oh. Natuurlijk, dat is het. Oh, hoe kon ik zo dom zijn? Je zou toch denken dat ik zo langzamerhand moest weten? Uh, ja. Ja, dan moet ik dit werk maar anders gaan aanpakken. U gaat helemaal niets aanpakken. Kijk, u hebt alleen maar wat hulp nodig. Een paar vrouwen zoals ik die tijd over hebben en bereid zijn die brieven voor u te schrijven. Die, die brieven? Nee, nee. Nee, die brieven die moet ik zelf schrijven. U kunt ze ondertekenen. Ik geloof niet dat u moet proberen om er zestig per week te schrijven. U loopt kans in de war te raken. Wat bedoelt u? Dat briefje bij die kaleidoscope bijvoorbeeld. Ik weet zeker dat professor Michael John er heel blij mee zal zijn. Maar aan het begin moet u hem Herbert en aan het eind John. <lacht> nee, toch. Ja, die zal ik dan <lacht> opnieuw niet moeten schrijven. Ik heb hem al voor u gecorrigeerd. Misschien kan ik beter de hele brief overschrijven. Of wat u nodig hebt is beter En dat moet samen worden. De kinderen van het licht. Dit was het zesde deel van een serie hoorspelen naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog.